Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Amsterdam worden vandaag drie kraakpanden ontruimd. Dat gebeurt op grond van uitspraken van de civiele rechter. Die oordeelde dat deze ontruimingen gerechtvaardigd zijn.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 Een van de leiders van de Argentijnse junta uit de jaren 70 en 80 is overleden. Generaal Emilio Mazera leidde als hoofd van de marine de ESMA, het opleidingscentrum van de marine... waar duizenden politieke tegenstanders van de bewind werden vastgehouden, gemarteld en vermoord. In 1985 werd Mazera veroordeeld tot levenslang, maar na vijf jaar kreeg hij gratie. De gratieverlening werd in 2007 ongeldig verklaard en Mazera kreeg huisarrest.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 De ACO-literatuurprijs is toegekend aan David van Rijbroek voor zijn boek Congo. Juryvoorzitter Femke Halsema noemde het een meeslepend geschiedwerk. De Belg van Rijbroek won met Congo onlangs ook de Libris Geschiedenisprijs. Aan de ACO-literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Het weer, vanochtend af en toe wat regen, maar vanmiddag wordt het overal droog en een graad of zeven. Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. GFM met U. nu de herhaling van zondag in Kennemerland. Ah, I guess it's that same song all day long on the radio and I ain't saying yo.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 Limozes Chef Special was dat met uh, Airplaying. Daar begonnen we deze Zondag in Kennemerland mee. Oh, in Kenmerland. op twee frequenties live. Bloemenauw, 105.8. Zandwoord, 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Ja, ze komen uit Haarlem, deze Chef Special. En uh, ze zijn uh, druk bezig om hun eerste album af te gaan leveren. Airplaying was uh, de laatste verschenen single. Het <laughs> is wel eens leuk om gewoon met heel veel uh, regionaal en lokaal werk te beginnen... Uh, en die jongens uh, zullen het ook echt wel redden in uh, Den Landen. Zes minuten over twee zondag in Kermeland. Uh, we gaan uh, straks aandacht besteden aan een voetbalwedstrijd. BNVC Bloemendaal, die spelen vandaag tegen Sparenwouden. Want dit is een regionaal karakterprogramma, uh, tenminste een uh, programma wat een regionaal karakter heeft. Dat klinkt even wat beter, Jaap let op je Nederlands. En uh, straks gaan we natuurlijk uh, verderop in de uitzending ook nog aandacht besteden aan uh, een aantal gesprekken die ik vorige week heb opgenomen tijdens uh, de Buma Stemraaddag. Buma on Tour in het patronaat. Maar dan uh, doen we de muziek er nog eventjes uh, voor het uh, gemak er even bij. Dus dan weet je ook uh, welke artiest uh, er bij dat uh, nummer ook hoort. Tenminste, het gesprek en het nummer erbij. En dat is uh, ook met de uh, grootst mogelijke aanwezigheid. Uh, wachten wij in spanning af op uh, Marco Tames. Hij was uh, ooit dichter bij zee, maar dat is hij nu niet meer. En uh, we wachten tot, totdat hij nog binnen gaat komen hier tussen 2 en 5. Want er is nieuws rond deze man te vermelden. Uh, dat sowieso. Uh, tenminste, ik hoop dat het allemaal maar zo gaat lukken. En waarschijnlijk ook nog even een terugblik op de wedstrijd... die Zandvoort 1 zaterdag heeft gespeeld gisteren tegen Zop. Dus dat uh, sowieso. Nou, eerst uh, dan maar weer even gewoon gezellig wat uh, muziek uh, draaien. Ik dacht dat ik hier uh, samen met Bastiaan Peplobos zou zitten... maar die is er nog niet. Dus ik weet niet hoe laat dat nog gaat uh, plaatsvinden. Maar dit is Checkered Love van Kim Walt. Dat was Kim Waand met Checkered Love. En dan gaan wij even zoeken met de, de volgende. Ja, want er wordt gewoon weer gevoetbald. Bloemendaal speelt vandaag tegen Sparenwoude. Gebeurt aan de Bergweg. En de, de man die alles daarover weet is Tjerk De Blauwe. Tjerk, goedemiddag. Ja, goedemiddag natuurlijk hier vanaf de Bergweg. Die wedstrijd tussen Bloemendaal en Sparenwoude. Een belangrijke wedstrijd. Bloemendaal staat twee punten onder Sparenwoude. Dus Bloemendaal uh, moet winnen om er overheen te gaan en bij te blijven. Dat wil Sparenwouden natuurlijk ook. En uh, die willen natuurlijk ook winnen. Want dan slaan ze Bloemendaal eventjes af. Dus het wordt een spannende wedstrijd hier vanmiddag komt die bal van Sparenwouden ook voor het dok. -hok, maar die gaat er verder overheen. Dat betekent dat het gevaar geweken is voor, uh, Sparen, voor de doelman van uh, Bloemendaal. En uh, dat is uh, Bas van Velsen. Bloemendaal wat uh, twee wijzigingen heeft in het team ten opzichte van vorige week. En dat komt omdat uh, Tim, uh, Tim Joan ongelukkig zijn kuitbeen uh, brak in die wedstrijd. natuurlijk tegen Velsen-Noord. En daardoor een tijdje uitgeschakeld is. Dat zal minimaal wel uh, zes weken zijn. Hij zal aanwezig zitten in de rol. Zullen gaan kijken naar zijn teamgenoten. Hoe ze het doen. Komt de aanval van Bloemendaal. Van Via bij Die die plaats op uh, Terras. En uh, de verdediger van Spaanemouwer. Die uh, schiet hem resoluut over de, over de lijn heen. Betekent er voor uh, Bloemendaal. Dus kan ik eventjes een verhaaltje afmaken. En het was dus dat uh, Tim Beren ook af moest. Uh, met rood in die wedstrijd uh, tegen Velsnoord. Dus dat betekent Bloemendaal twee plaatsen uh, gewijzigd. En dat betekent uh, dat uh, Rikke Kuiten erin gekomen is. Op de plaats uh, van Tim Beren. En dat uh, Paul John, de broer van Tim natuurlijk. ...op de plek staat van, uh, van uh, Tim, uh, Tim Jones. En dat betekent dat uh, Bloemendaal met deze elf uh, moet gaan doen. Komt de hoekschop voor Bloemendaal van de, de rechterkant. En die zal genomen gaan worden door Gijs-Jan Poelgeest. Tuurlijk, de mensen worden natuurlijk al meteen op de posities gespeeld. En op een politie op, een, op een, posities gedirigeerd. Sterke koppers gaan mee naar voren bij, uh, bij, uh, bij Bloemendaal. Dat is natuurlijk uh, normaal. Het is Gijs die die uh, hoekschop gaat nemen van de rechterkant. Legt, uh, legt de bal klaar om hem te laten indraaien. Komt die aanloop van Gijs. Komt dan hoog voor de pot. En dan moet er gekopt gaan worden. Die wordt weggekaart. En komt hij. en jongens, dat was wat een kans voor, voor, voor Thijs Hofker. Hij komt er goed, maar hij komt er net langs de verkeerde kant van de paal. En dat betekent dat het vraag geweest is voor de van Spanenwoude die nu die bal nog op gaan pakken en weer in het spel gaan trekken Spanenwoude een totaal ander team heeft ten opzichte van vorig jaar en dat betekent dat dus de Spanemoud, totaal vernieuwd en totaal verjongd is met alle grote bonken gespitsen eruit zijn en dat dus daar een heel nieuw team voor in de plaats gekregen is dus komt een vrije trap voor Spanenwoude op het middenveld die gaan we nog meenemen kijken wat de vragen gaat opleveren. Het is de nummer twee die die bal gaat, uh, gaat trappen. Dat is Erik van Warmendam. Maar de probeert is Warmerdam. dan dus diepe spits te bereiken. De nummer tien uh, Richard Graven. Maar die kan er niet bij komen. En het is, uh, daar wordt hij opgeruimd in de achterhoede van Bloemedaal. Het is de Aalekorging, je die bal in bezit heeft, maar krijgt er een duw en dat betekent de vrije trap van bloemen. Nou, Gijs, die pakt er heel snel, dan moet hem op de juiste plek nemen. Dus die bal moet overgenomen worden. Dus we gaan kijken of dat uh, nog uh, kan gaan gebeuren in deze, in deze paar minuten, dat u eventjes bij u zijn En anders dan, uh, nee, neemt u maar over. En dan nemen we hem straks al weer terug, die wedstrijd, met de natuurlijk toch no, 0 tegen 0. No. Hmm. Zo heet hij iets bent. Uit uh, Lekkerker komen ze. De broertjes van Soest en uh, die ene, die uh, Jan van Soest, dat is ook wel een jurk. Want die uh, lieten we weten op zijn huis dat hij uh, vijf boeken tegelijk uh, ja, kon lezen. En ze uh, zegt ook van, uh, dat kan ik als een rockster. Tenminste dat meldde hij mij dan. En uh, vorige week uh, kwam ik deze jongens dus tegen bij het aantal interviews wat ik afnam uh, voor uh, de Buma-dag. En uh, toen zeiden ze van, nou als jij dan toch een radiostation hebt, dan kan je dit ook wel voor ons uh, draaien. Dus onthoud die naam, mensen. Duncan Idaho uh, is dat. Uh, met backtracking. Nou, uh, over een Duncan gesproken. Uh, er is iemand aan de telefoon. Uh, die heeft gisteren met een Duncan gereden. Goedemiddag, Lizette Braams. Goedemiddag, meneer Koop. <laughs> ja, het ja, is. Dus, uh, want we uh, ja, hebben een aardig bruggetje geslagen hè, van deze band naar jouw rijder uh, waar je mee reed gisterenmiddag. Uh, ja. uh, in de divisie 4. En dat, is, ja, en dat is toch uh, redelijk uh, goed afgelopen, dacht ik zo te weten. Uh, dat dacht ik eigenlijk ook wel. <laughs> ja. uh, want uh, de Zandvoort 500 is, uh, ja, voor de mensen die het dan weer Waar wat ga jij nou weer over hebben? Nee, de Zandvoort 500 is gisteren verreden. Dat is de eerste wedstrijd uh, van een reeks winterwedstrijden die op het uh, circuitpark Zandvoort wordt afgewerkt. Uh, en uh, gisteren was daar dus de eerste daarvan. En Lisette Braams, jij hebt uh, gisteren met Duncan Huisman gereden, want uh, die Duncan, daar hebben we het over. Uh, ja. ja, duidelijk is zijn, uh, zijn inbreng wel, denk ik. Uh, dat dacht ik wel. Ja. <laughs> Hij is uh, natuurlijk uh, afgelopen seizoen in het Dutch Powerpack bij de GT4 mm. net geen kampioen geworden. Ja. En uh, bewijst eigenlijk wel meteen hoe ontzettend goed die jongen kan rijden. Hij uh, heeft ook wel met mijn man gereden het gedurende het seizoen als uh, mijn man zijn maatje niet, niet kon. Ja. Dat is Frans Verschuur, hè, voor alle daden. Frans verscheuren. ja. ja. En uh, mijn man, die rijdt even voor die andere duidelijkheid dan uh, tegen mij in de competitie, helemaal gesproken. Ja. In de Tourwagen Diesel Cup. Ja. Dus dat was nog een heel uh, gedoe om uh, Dunk bij mij in de wagen te krijgen. Is dat zo? <laughs> Is dat dan bijna op een veto uitgekomen ge van uh, Luc Braams, die man? Nee, nee. Nee, nee het, nog niet? Het, het was eigenlijk een beetje uh, puzzelwerkje wie met wie ging rijden uh, thuis de winter. Hmm. Want mijn zoon die rijdt dan uh, Clio, yeah. Max. Yeah. En dat doet hij ook niet uh, heel onverdienstelijk moet ik zeggen. Yeah. En uh, in eerste instantie zou mijn man dus met uh, mijn zoon in de Clio gaan rijden. Yeah. Uh, ...waar het niet zo dat mijn man die Clio eigenlijk helemaal niet zo fijn vindt. Dus toen werd het al heel gauw... Uh, ik zie... Ik, ik, ik, uh, zie. ...ruzietje hier, van... ...ik wil met Duncan rijden. Nee, ik wil met unkerijen. Ja, rijden. Ik heb zoiets van... ...dat is, dat is, dat is zo'n leuk uh, keukentafelgesprekje, uh, denk ik. Als ik het zo... En nee. <laughs> Goed, uh, naar, naar alle puzzelstukjes. Uh, want uh, het was niet het enige, enige duo uh, Braams en Verschuur... ...wat uh, gisteren reed. Want uh, Max... Nee, ja, want Max Braams reed gisteren met uh, Sheila Verschuur, de dochter van Frans. Dat was ook heel erg leuk. En uh, jij reed dus uh, met Duncan Huisman. Maar over die uh, wedstrijd, ja, uh, ik neem aan dat je toch wel wat te doen had. Uh, want want uh, Duncan Huisman uh, reed uh, het begin. Uh, ja. Nam toch wel een, aantal, ja, een behoorlijke voorsprong op uh, de rest. En uh, ja. dan moet jij aan, uh, aan de bak. hij in uh, de eerste stint heeft hij uh, een half minuut voorsprong opgebouwd. Uh -huh. En uh, ja, toen kregen we een code 60 op een gegeven moment. En uh, ja, ik stond niet helemaal klaar. Nee? Helm vergeten op te zetten? Oh, ik heb een beetje tijd mee. <laughs> en uh, even kijken hoor. Uh, toen ben ik dus uh, als een haas in die wagen gesprongen. Mm -hmm. uh, Ren op bijna fotograaf over die je versteende. Dus ik uh, oh, moest op mijn rem. En uh, toen ben ik uh, gaan rijden. Toen zat uh, nummer twee zat. Yeah. Die heb ik al achter mij. Die heb ik tot zijn wissel achter me kunnen houden. Mm -hmm. Dus we zullen we nog steeds op één. Mm -hmm. En uh, toen begon het we weer net uh, te regenen, zeg maar. En toen uh, heb ik gauw gewisseld weer met Duncan. Die heeft uh, uh, in zijn tweede en laatste stuurtje een voorstrom opgebouwd van 1 minuut 47 seconden. Yeah. En, toen kwam ik er weer in. Ik moest dus een uur rijden omdat ik uh, mijn eerste tintje redelijk snel had afgebroken. Had. Ja. Ja, dan krijg je dus in feite jezelf op je dak. Ja. <laughs> Door dat dus. En, als uh, eens kijk hoor. Toen zat mijn man uh, uiteindelijk 1 minuut uh, 35 achter mij. Ja. Dus onze eerste plaats was eigenlijk wel een beetje bezegeld. Ik heb wel... Als een bezetende moeten rijden nog. Maar ik zat ontzettend lekker in het waagje, moet ik zeggen. En ja. uh, alles klopt. Ik had vertrouwen en ja, volle concentratie. Ik ging als een speer er vandoor. En dat heb ik eigenlijk volgehouden. Dus dat was wel heel erg uh, gaaf, ja. Ja, ja uh, want het is, uh, uh, het is niet de eerste overwinning die je al geboekt hebt. Ik geloof uh, vorig jaar in het uh, winterkampioenschap heb je dat ook al uh, voor elkaar gekregen. Dus we werd ja, diezelfde Dunkerhuisman over overgezogen. Ja, dat was de eerste keer het uh, podium. Ja. Ik heb vorig jaar een uh, enorme klapper gehad uh, in uh, Bozuit. Ja, dat weet iedereen. En uh, Duncan heeft me toen eigenlijk uh, geholpen om er bovenop te komen. Ja. Dat betekent dat ik uh, stintjes reed van uh, 20 minuten. Wat ja. eigenlijk ja, niet echt te doen is voor uh, uh, iemand om dus uh, langere stintjes te gaan rijden dan 80 minuten. Ja. En hij heeft dat dus wel gedaan. We hadden ook toestemming gevraagd of dat uh, mocht omdat ik gewoon ontzettend uh, angstig was in de wagen, zeg maar. Yeah. Maar ja, het is een uh, ontzettend verslavende sport. En ik ben uh, uiteindelijk dus uh, helemaal bovenop. En uh, heb dit seizoen dus gewoon twee seconden gewonnen op mijn eigen ja, record, zeg maar. Dus ik ben uh, echt wel een uh, flink stof vooruit gegaan uh, gedurende het hele seizoen. En yeah. ja, mede daardoor heb ik ook gezegd van... Uh, ik wil heel graag weer met Dunker rijden. Die, uh, ja Ik vertrouw erop en, uh, dat moet gewoon goed komen. Dus ja, uh, ja het, zo ver is zo goed. Ja, uh, ja uh, is het de bedoeling dat, uh, dat jullie uh, met z'n tweeën het uh, de rest van het seizoen ook uh, de, in deze uh, vorm gaan, uh, gaan rijden? Dus jij en Duncan uh, Huisman samen uh, en dan in de divisie 4. Want ja, jullie hebben nu een ja. mooie start uh, gemaakt lijkt mij dan. Ja, klopt. Ja, dat uh, is wel mijn bedoeling in ieder geval. Mm. Ik heb alleen uh, van mijn uh, grootste sponsor, dat is dus mijn man... Ach nu te horen gekregen dat we het volgende race met dit wagentje moeten wisselen. Het stekkertje gaat eruit of niet? Eh. Ja, het wagentje wordt <laughs> Het, het wagentje? Dus het wagentje waar hij dus nu uh, gisteren tweede in is geworden. Ja. Die wil dus wisselen met mijn wagentje. Ja. <laughs> want hij denkt dus dat wij dus een sneller wagentje hebben dan dat hij heeft. Ja, ja. Uh, kan ik jou vertellen <laughs> waar ze precies hetzelfde zijn. <laughs> Sterker nog. We hebben veel meer moeite met rennen, want onze rennen die uh, blokkeren heel snel. Mm. Dus ik uh, heb zoiets van, joh, ga je maar lekker in mijn wagentje. Ja. dat maak ik je nog een keer in. <laughs> ja, dit, dit, dit, dit, wij, dit, dit gesprek hadden wij dus. Uh, al, al, al om uh, tijdens de uitzending van gisteren bij Zandvoort op zaterdag. Dat is ook heel ja. erg leuk. Toen zat een fotograaf Erik van der Schaaf tegenover mij. Het is toch niet ja. die, uh, die uh, Erik van der Schaaf die jij net uh, probeerde aan te rijden bij, dit, uh, bij het vertrek, hè, geloof ik? Want nee, nee, nee, nee. Die dat was het dus, dat dus niet. Dat zou dus niet. Dat zou dus kunnen. <laughs> <laughs> Want, uh, <laughs> ja, het. Uh, Misschien dat het plaatje van Erik uh, misschien ziet dat we dan een hele zwarte BMW ineens uh, in het beeldscherm... Uh, ja, ik heb niet eens tijd gehad. <laughs> Goed, maar uh, het, het is dan een echte uh, gesprek aan de tafel van uh, nou zo gaat het dus bij de familie Braams. De een wil de ander toch echt inmaken en uh, zo gaat het dan. Uh, dat heb ik dus verteld. <laughs> het is al jaren, zo, uh, ja? jaren. het is al uh, zeker twee jaar zo dat ik de langzaamste ben thuis... Ja. En, uh, dat, dat wordt natuurlijk thuis. Ik, ik word hier gewoon helemaal in de maling genomen, aan alle kanten. Van, nou, uh, Miss Daisy dit en Miss Daisy dat. Ja. Yeah. En, uh, dat is een hele oude, serie van vroeger op tv. Dat is een heel oud dametje zat in een wagen... Ja, ja, ja, ja. En heel langzaam rijdt over. Het, <lacht> nou, niet over dat ik zie dat, maar. Yeah. Dan gaat hij thuis vaak over. En dus ik word hier zwaar in de Mali genomen. Ja. Maar er komt natuurlijk een tijd dat ik gewoon die gast in de Mali ga nemen. En die tijd is nu aangebroken. Die is nu echt aangebroken. Pas <laughs> maar op en hou je maar vast. <laughs> Goed, uh, ik hoor het al. Uh, je hebt er zin in om in ieder geval van uh, volgende keer. En dat is bij de nieuwjaarsrace. Zie je er iets tegenop? om. Wat zeg je? 9 januari. Ja, ja. Uh, 9 januari. En uh, zie je er een klein beetje tegenop? Of misschien ook niet met dat uh, donkere uh, ding wat er nog in, uh, in deze wedstrijd verstopt zit? Want het is begin van de avond uh, gaat hij nog door. Huh? Ja. Donkere ding? Ja, het, het wordt inderdaad het eind van de middag en uh, aan het begin van oh, de avond. Dus dat bedoel ik met het donkere ding. Is, dat is het leuke. Ja. hier is nachtblind. Ah! Dus je hebt wel een klein voordeel. Dat hoor ik alweer. Ik heb alweer een klein voordeel. Dus de grotere brilletjes staan weer tevoorschijn ja, ja, de 3D-brillen. De 3D-brillen. Dus. Nou, uh, dit gesprek gaat uh, bijna verzanden in, uh, in iets uh, wat, uh, wat weinig uh, journalistieke waarde heeft. Maar goed, dankjewel voor uh, je reactie. Heel graag gedaan. En uh, ik neem aan dat ik jullie met het uh, weer tegenkom. Dat, dat zit er dik in. En uh, zeg, ken je deze nog? Nou, ja, <laughs> Heel bekend voor je. Ja, was al ergens in mei geloof ik uh, van het jaar. Uitnodigen om uh, meteen uh, Nieuwjaarsrecht naar voor te komen kijken. Ja. Want geheid dat het ontzettend gezellig gaat worden. Dat lijkt mij ook. En uh, het vuurwerk uh, spat het er vanaf. Dus kom maar kijken allemaal. Is goed. We, we draaien dit even van jou samen met uh, Druit Ruud bent uh, Tot de volgende okay. keer. Dankjewel. Ja, een hele fijne dag nog verder. Doeg. Hoi hoi. Hebben we een gezellig feestje of niet? Without love, where would you be now? Without love, Woo! no. I saw Miss Lucy down along the tracks. She lost her home and her family, and she won't be. Love. Well, the Illinois central and the southern central freak. Gotta keep on pushing, mama. No, they're running late without love. Where would you be right now? na na na na na nah. Without love. Paul Booker, hey. Deze band van vanuit oud jongens, hij super. Wat well, een eeuw, nou is het Central. In de Zuid-Central-Frake, daar heb je van Poosje, mama. Be right now, na na na na na na. What I love. for well, the need now is central. Right now. Dus was dit uh, met Stay With Me. Uh, dat is uh, toch iets heel anders dan uh, de nummers die ik hier normaal gesproken heb uh, gedraaid. Zoals Faster and Suicide. Uh, dat komt uh, van uh, het uh, EP'tje End of Story. Wat ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. We gaan weer terug naar de wedstrijd uh, tussen Bloemendaal en Sparenwouden. En daarover kan Tjerk de Blauwe het een en ander over vertellen. Tjerk... En ...waar die stand uiteraard nog steeds 0-0 uh, is... ...maar waar uh, Bloemendaal pech heeft gehad... ...dat dus uh, Anne Korvink naar uh, uh, nee, een eruit moest... wegens een een blessure ...en dat betekent dat achter de omgezet uh, moest worden van, uh, van, uh, van Bloemendaal... ...dat betekent dat Sebastian Thomas uh, van het middenveld afgehaald is... ...en die is op de rechtbek uh, positie uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan spelen... En uh, nou moet je even kijken. om komt de vrijtrap van Spaanemouden. Op een meter of 20. Uh, wat het doel van Bas en Welze. De muur wordt neergezet door de scheidsrechter. in de afstand. En die vrijtrap genomen kan gaan worden. Komt de jaarloop van Spaanemouden. Die hem één keer. Maar dan in de muur. En dat betekent dat dus uh, die vrijtrap. Uh, nog niet uh, helemaal weggewerkt is. Waar het is. Maar die staat, uh, Sebastian Thomas die getorpedeerd wordt. Maar de scheidsrechter geeft op dezelfde plaagplek. Like, weer een vrijtrap voor Spaanemouden. En, en dat betekent dat Sebastian Thomas nu uh, vlot op het veld ligt. En dat er verzorging zal moeten gaan komen. Daarnaast Kom namens de Ozan van Oostland, die dus een, een, een behoorlijke tik of zijn enkel kreeg. Die moest even van het veld af, om dus verzorgd te worden. Die zijn, tape moest, die zijn enkel moest ingeteven worden. En dat betekent nu dat Sebastian Thomas op diezelfde plek. waar net die vrije trappen was. ook geplaceerd om het veld ligt. En dat betekent dat het veld even stil ligt. en dat de stand hier uiteraard 0 tegen 0 is. <laughs> I do use a coffee cup. I use a coffee cup de koffie. Ja, <laughs> ja, zo, ja heel droog, Marco. <laughs> Goedemiddag, Marco de mensen, Wat een introductie toch weer. Ja, ja, uh, ik moest ook nog ook even wel. heel gauw gasten hier spelen. <laughs> Fabiana Dammers was dat met Kent uh, Say No. Uh, nou ja, Kent Say No, maar er moet toch wel koffie... <laughs> ja, zonder <laughs> koffie, koffie geen gesprek, dames en Nee, nee, nee. Dat, dat, dat, dat moet ik er wel bij zeggen. Uh, en uh, de plastic bekertjes, uh, die waren dus niet uh, even voorradig. Dus, en ik hoorde Fabiana ergens in de verte toch nog een beetje doorspelen. En ik denk, ik moet ook Schikt, want uh, het nummer was niet zo lang. Drie minuten. Ken no was dat. Uh, we gaan uh, het hebben, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag Zandvoort. Goedemiddag. Jaap. Uh, ja, goedemiddag. Uh, want uh, jij uh, bent een tijd lang. Uh, nou, dat weten, een hele hoop zandvoorters uh, de dichter bij zee geweest. Ja, dat klopt. En dat ben je al sinds een geloof ik twee jaar niet meer. Ja, ja nee, bij, ja. bijna twee jaar. Ja, ik ben niet zo heel erg van, uh, van de tijd. Nee. Dus, uh, ja, we kunnen het kind buiten ook een echte ja, reden geven om ik, ik zit te kijken, <laughs> ik, maar volgens mij gaat er, gaat er iets grandioos uh, mis voor, uh, voor de studio. Uh, ik denk dat er iets uh, met een skateboardje uh, gevallen is of wat dan ook. Dat gaat niet helemaal goed uh, hier buiten Nee, is ook levensgevaarlijk. Uh, uh, uh, die rijdende planken. <laughs> ja, ja, ja, goed. Uh, maar nee, maar goed. Adam die doet, uh, doet het fantastisch. Dus, ja? Uh, ja. Volg je er ook een beetje of niet? Ik lees wat ze schrijft, ja. Ja, tuurlijk. Uh, en ja, is dat, uh, ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken met wat, uh, wat je, jij hebt uh, gedaan. Nou, iedereen heeft zijn eigen stijl en heeft ook recht op zijn eigen stijl. Ik vind dat uh, het gevoel van Zandvoort redelijk goed verwoord. Ja, dat, is wel, uh, dat is ook wel een, uh, een voorwaarde, hè? Dat, dat, dat dat wel een beetje goed uh, verwoord uh, wordt uh, door de dichter bij zee. Nou ja, dat is natuurlijk dat een van een... de kerntaken van, uh, van een dichter uh, bij zee. Ja? <laughs> dus uh, <laughs> ja. ja, je kan natuurlijk wel over uh, Schin op Geul uh, gaan <laughs> schrijven. <laughs> nou, dat maar. is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Uh, nou, over jou. Uh, in de tijd dat jij volgens mij nog dichter bij zee was, had je je eerste uh, ja, een boek al geschreven, dat is ja. de zesde, de zesde Re Republiek. Revolutie. Republiek. De zesde Republiek, moet ik het goed zeggen. Uh, die, dat boek heb ik gelezen. Uh, uh, daarbij uh, valt mij een aantal dingen op. In dat verhaal uh, ja, zag, zag ik op een gegeven moment ook wat we, wat we nu een beetje zien in, uh, in Frankrijk. Ja, dat klopt. Het, uh, Had je een beetje een vooruitziende geest, of wat dan ook. Nou, ja, ik denk uh, goede analyse van een bepaalde situatie dan. Dat houdt er ook gelijk in dat je het uh, wat, wat vooruit in de tijd kan zetten. Mm -hmm. He, dus uh, ja, als je ziet wat er nu gebeurt met, uh, met de Roma bijvoorbeeld uh, onder Sarkozy, ja. uh, de extreme. Ja, dus dat, uh, ja, dat hoef je eigenlijk alleen maar een beetje te volgen. En dan kan je wel zeggen van nou, hoogstwaarschijnlijk gaat dat en dat gebeuren. Het zal niet precies het, het scenario van de Zesde Republiek volgen. Nee. Want ik heb nog geen boek in Frankrijk verkocht. Nee. Trouwens, in Nederland valt het ook redelijk tegen. Ja, maar daar gaan we gaan we Het gesprek <laughs> het, uh, gaat daar waarschijnlijk toch wel een beetje verandering in, uh, in komen. Denk dat ik. mag ik hopen. Ja, uh, dat is het relaas uh, het, uh, van het eerste boek. Ja. Uh, vorig jaar bracht hij je tweede uit bij de uitgeverij Klapwijk, als, ja, het, uh, als het goed is. Die dan zou regina. Ja, uh, ik heb dat uh, boek uh, gisteravond uitgelezen. Uh, het is, er, zit wel, er zat wel wat spanningselementen in. En ja, je ziet er uh, nog goed uit, moet ik zeggen. Ja, het, uh, het was hier en daar ook wel erg duister, uh, vond ik hem uh, op een bepaalde punt. Dus, uh... Ja, dat is uh, bij de analyse van het mens zijn. daar ja. kom je natuurlijk heel ja. erg mooie dingen tegen, maar ook heel, heel erg. Uh, duistere, zaken. Uh, ja, duistere zaken. Ja, duistere zaken. Uh, ja. ja, ik denk dat het. Uh, uh, dat je het uh, gewoon moet neerzetten zoals je denkt dat het is. Ja, uh, en Dat houdt dus in dat het heel erg mooi kan zijn, maar ook uh, tenenkrommend uh, kwaad. Ja, en dat zaten, er zaten ook wel elementen in uh, waarvan ik denk, zo, dat, uh, het gaat er nogal heftig aan toe. Uh, en dan ook de hoofdpersoon die uh, ja, behoorlijk een uh, behoorlijke. Uh, ja, min of meer. Uh, een harde tand is. Een harde tand is, maar ook ja. gevormd is. door dat wat er in de jeugd is overkomen. Ja. Uh, nou ja, we zijn allemaal een product van onze jeugd. Hè? Ja. Dus, uh, het is uh, omgeving en, uh, en opleiding. Ja, dus dat, uh, uh, dat harde wat zij meegemaakt heeft. Uh, ja, dat is, zo manifesteert ze zich ook in het leven. Het is. Ja. Om er even wat dieper op in te gaan. Het is een machiavellistische roman. Dus ja. het, is, het gaat over zuivere machtsprincipes. Ja, Ja, wat de mens eigenlijk allemaal doet om de macht naar zich toe te trekken. <tie> uh, ja, dat is, uh, de, de hoofdpersoon in dat boek is uh, Tamara Razziani. Razziani TR. TR, ja. Tyrannosaurus. Regina, ja. ja. Uh, dat, dat, dat was uh, zeg maar het, het tweede verhaal. Ja. Uh, heb je daar, ja, want die, de, de, de, hij heeft ook uh, hier um, in de boekwinkel uh, gelezen? Nou, je kan hem Bruna... overal kopen. Hoor. Ja, oké, okay, maar ook uh, toch ja, prominent werd hij werd hier uh, even neergezet door uh, de Bruna Balken. Ja. Uh, en nu, uh, ja, uh, weet jij eigenlijk ook of er nog, überhaupt nog, uh, nog wat meer uh, van verkocht is in, in het land? of? Nou, ik hou me nooit zo heel erg bezig met, uh, met de cijfers. Want nee. daar is de uitgeverij voor. Maar en, weet je wel iets van? Uh, nou, het, het blijft steken op een paar honderd exemplaren. Zoiets moet je net zien. Ja. Maar ja, elke lezer is er één. Uh, ja. Er bestaan geen, uh, slechte, geen kleine rollen, alleen maar slechte acteurs. Ja, dat, dat zou... Dus uh, ja. ik ben tevreden met elke lezer. Ja. En uh, ja. Dus uh, ik vind het al heel wat als, uh, als je als beginnerschrijver. Uh, 150 tot 200 exemplaren mag verkopen van, uh, van een tweede roman. Ja. Maar daar, uh, hopen we dat daar wat verandering in gaat komen. Want je bent uh, op een gegeven moment met de derde aan de, aan de gang uh, gegaan. Ja. Uh, die is nog niet uit, maar nou komt het. Uh, dat manuscript dat, uh, werd op een gegeven moment ergens opgestuurd naar een gerenommeerde uitgever. Ja, dat klopt. Uh, een uh, agent in Amsterdam, een literaire agent in Amsterdam... Die, ik uh, las wat passages uit, uh, uit het manuscript mm -hmm. en die zegt van jongen jij zit gewoon bij de verkeerde uitgeverij laat mij maar even en die heeft het uh, opgestuurd naar een uh, ja toch wel de top drie uh, van Nederland, Eén uitgeverij van de top drie in Nederland en die uh, hebben binnen twee uur teruggebeld of uh, ze met deze onbekende Rus, uh, want het boek speelt zich af <lacht> in Rusland, ja. of ze met deze onbekende Rus uh, in contact gebracht konden worden. Ja. En uh, ja, dat zijn wel heel erg speciale zaken. Ja. Dus dat de uitgever jou gaat bellen of, uh, of je bij ze wil komen. Dus dat is al uh, een omgekeerde wereld. Dan, uh, ja, dat is, uh, dat is speciaal. Ja, uh, het, het, het speelt zich af in Rusland, zei je al. Uh, Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Want dat heeft ook niet, uh, dat heeft wel wat voeten in de aarde uh, geha gehad. Nou, het wekte wat verbaasing, want het is iets van 160.000 woorden. En uh, om het in chronologische volgorde uh, te zetten, uh, 9 oktober kwam Tyrannosaurus Regina uit. Ja. In november kreeg ik contract van uh, Klapwijk en Keizers, ja. de uitgeverij. December heb ik het boek uitgedacht, 4 januari ben ik begonnen met schrijven en 8 mei was het klaar. Dus ik heb het in vier maanden en vier dagen uh, heb ik het hele verhaal geschreven. Ja. Ja. Uh, het speelt zich af, zeg je in Rusland, dat zei je ja. al. Uh, nou, het karakter is een echte roman hè? Uh, nu geworden. Het is een echt echte roman, roman ja. Ja. Uh, ja. Zonder dat we heel veel dingen weg gaan geven. Nee. Uh, want dat willen we natuurlijk niet. Nee, daar zou, uh, nee, zou de uitgever ook... Uh, ja, dat, dat, dat ben ik ook helemaal met je eens. Maar uh, wat, wat kan je erover vertellen? Het speelt zich af in Rusland. Uh, gaat, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over... Uh, dat boek heet uh, Mens. Ja. Yeah. Dus uh, ja, alle aspecten van het mens zijn uh, komen, uh, passeren door de revue. Mm -hmm. uh, het, ja, het, waar gaat het over? Het gaat over het, uh, het overbruggen van kloven. Uh, twee mannen die eigenlijk mekaars vijanden zouden moeten zijn, mm -hmm. volgens de logica. Ja, die vinden elkaar gewoon, gewoon aardig. Ja. En die, ja, die vinden elkaar. Ja. En het, ja, de, de boodschap is dus eigenlijk van nou, de verschillen die we... ...zo breed uitmeten, die zijn vaak niet zo heel erg groot achter de schermen. Ja. We willen allemaal uh, voedsel, veiligheid, uh, vriendschap, uh, geborgenheid, uh, liefde. Dat zijn allemaal elementen die ons binden. En ja, er is dus eigenlijk in mijn ogen maar uh, geneuzel. Ja, uh, dat is totaal iets anders dan uh, Tyrannosaurus Regina... wat ik nu zo even in de notendop beluister. Of zitten er toch ook elementen in van dat tweede uh, boek... wat je hebt uitgebracht uh, ten opzichte van dit nieuwe verhaal? Nou, het zijn alle twee extreme. Ja. Uh, Dus uh, Tyrannosaurus Regina, dat gaat over een dame... die extreem uh, uh, haar wensen volgt om uh, de macht uit te breiden... Ja. En uh, mensen is eigenlijk het tegenovergestelde. Dus daar is de, uh, ja, het overbruggen van, uh, van Kloven eigenlijk het, uh, uh, het leidmotief. Juist. Uh, je hebt iets bij je? Ik heb wel iets bij me, ja. ja, uh... dus, ja dat heb ik eergisteren geschreven. Mm -hmm. ik, ik ben zeer nieuwsgierig wat dat, uh, wat dat is. Dus uh, laat, laat ons even horen wat dat is. Het is een gedicht. Ik blijf natuurlijk een dichter, dames en heren. U, u, uiteindelijk wel. Marco de mes. Zo per toeval vanuit het niets of weinig iets te vinden. Bijvoorbeeld wat letters. Misschien eil, kwetsbaar, een beetje bang en klein. Het zou een woord kunnen zijn dat er lang gelegen heeft. Een breekbare stand van een gevallen gedachte. Als iets dat gestorven is aan een boom en zacht ter aarde is gestort. Dat zou toch mooi zijn, een bang, eil en kwetsbaar klein woord te vinden. Als het een woord van jou was, zou ik het oprapen. En met liefdevolle ogen van alle zijden bekijken en met vingertoppen bestrijken. Al wat jij hier verloren hebt, of hebt laten liggen, is tenslotte kostbaar en mij zo dierbaar.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 Some folks just have one Yeah, others they got not want. Stay with me Oh, let's just breathe Practice time yeah. sin Never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human in awe. Oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me.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 Nothing you would take on Nothing you would take every Ik kom cleaner. Nou, dat was uh, denk ik ook wel uh, heel erg leuk. Want ik heb hem hier nog even voor mijn snuffert uh, liggen. Van, uh, van Marco Temmes, dat uh, gedicht. Dat zal ik dan ook even bij me houden. Uh, dat was het eerste gedeelte van, uh, van het gesprek wat ik even met hem had. Uh, uiteraard uh, gaan we zo direct nog in de tweede uur uh, verder. Want uh, ja, uh, zomaar even een, uh, een aankomend schrijver even afserveren. Dat, uh, dat uh, past niet uh, helemaal uh, binnen de stijl van, uh, van, van mijn persoon. En uh, daar ben ik ook de man niet naar. Zeker niet als ik zelf... Of ook nog wel eens wat, wat blogjes uh, presenteer Op een aantal sociale netwerken Dus dan uh, lijkt me wel dat ook uh, Marco daar ruim aandacht aan uh, verdient Dus dat doen we straks Ik heb nog uh, een hele leuke klaarstaan uh, Van uh, beginnende popartiesten gesproken uh, Dit nummer heeft mij tot trenglend toegeroerd Slipping away van Gangster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 Radio station dat bij jou past met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. VFM zuid Luister naar jouw keuze.